Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet praat met burgemeesters over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis is de situatie daar onmenselijk. De hulporganisatie zegt dat de asielzoekers die in tenten moeten slapen niet goed worden verzorgd. Ze hebben daarom besloten om de tenten weer af te breken. Staatssecretaris Van de Burg reageerde net. Ik snap helemaal wat het Rode Kruis zegt. Sta ik in goed contact uh, met ze. En uh, zoals het nu in Terrapen gaat, gaat het ook niet langer. De staatssecretaris gaat vragen aan burgemeesters of zij vanavond en dit weekend mensen in hun gemeente kunnen opvangen.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 Op de A7 de afsluitdijk richting Noord-Holland tussen breesland en, en Den Oever 9 kilometer fieden. En 9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorel en Bergen 3 kilometer. En op de N99 Den Oever richting Den Helder tussen afwit Annapolona en Den Helder 3 kilometer fieden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, is Dit is de zomer van Zandvoort, ZFM Zandvoort, luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend. Weekend.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 Goeiedag, dit, was, dit is weer, uh, morgen is het weekend en we zijn weer terug. Pim is met vakantie, dus mijn uh, wederhelft. Uh, Henry is er. En ja, hebben... goeiemiddag. Goeiemiddag. En we hebben aan de telefoon Dolly. Dolly, ben je er? Ja, Dolly is er. Goedemiddag Henry, goedemiddag Maria. Goedemiddag. goedemiddag Dolly. <laughs> ja, hi. Leuk je weer even te spreken. <laughs> ja, dat is een tijd terug, hè Henry? Ja, dat klopt. Ja. <laughs> Woon je toch in een klein dorp, hè? Ja. <laughs> ja. Maar groot genoeg om elkaar een hele tijd niet te spreken. Je merkt het al. Ja. Dat, is, dat is echt heel ja. erg, ja. Ach ja, ja, ja, ja. Ja. Dolly, wat hebben we in Zandvoort uh, in wat, wat we hebben. Uh, ik, ik, ik zal even een, een klein uh, terugblikje doen. Want we hebben natuurlijk afgelopen woensdag is de commissaris van de Koningin geweest, in Zandvoort. Okay. Ja, die heeft een, uh, een uh, bezoek gelegd. Uh, afgelegd. Oh, <laughs> afgelegd. Uh, ja, en het was eigenlijk het doel om een beeld te krijgen zo, van de van de belangrijkste bestuurlijke en, en de maatschappelijke ontwikkelingen in, in onze gemeente. En hij zag het dan ook als een kans om met inwoners en. Uh, maatschappelijk uh, middenveld in gesprek te gaan over onderwerpen ja, die in de, in de lokale gemeenschap spelen. En uh, hij is daar in de gemeenteraad geweest en uh, hij is op het bordes geweest en mensen waren welkom om te komen. En uh, vanaf uh, smiddags was er ook een moment om vragen te stellen. Hoe zich dat heeft ontwikkeld, dat weet ik niet hoor. Dan heeft in die raadzaal ook een, uh, een, een commissievergadering weer plaatsgevonden, nu met... Uh, met, met de nieuwe mensen. Okay. De nieuwe wethouders? Dat, nog niet, nog oh. geen nieuwe wethouders. Die, die worden van de week aangesteld. Of misschien zelfs, wat is het vandaag? Nee, nog niet vandaag. Dat gebeurt, uh, uh, ik meen de 21ste juni, als ik het goed weet uit mijn hoofd. Um, maar uh, ja, het, het, het, het was een vrij volle agenda. En uh, ineens werd er ook, uh, werden de dingen geschrapt van de agenda. Uh, terwijl er waren zeven insprekers. Dus die uh, kon konden onverrichte zaken weer naar huis toe. Um, ja, dat had ermee te maken dat, dat, dat er toch uh, geadviseerd werd om, om dit onderwerp aan de nieuwe raadsleden voor te leggen. Uh, om, daar hun, uh, om, om zich daarover uit te spreken. Ah. Nou, dan hadden we uh, gisteren... Een, een, een, een hele vervelende meneer in Zandvoort. Nou, nou we hebben we dat wel vaker. Maar ja. deze meneer die werd ook agressief. En ja. uh, die wilde met, met een groep mensen op de vuist. En hij was daar andere mensen toe vervelend aan doen. Dus de veldwachters waren er snel bij. Ja, en, mooi. Ja, die hebben hem met vier man ingerekend. En dat, dat ging onder luid protest. En hij was aan het tegenstribbelen. Dus dat was een hele sensatie op het Badhuisplein. Ja. Maar goed, hij is meegenomen. En ze hebben zijn spulletjes gepakt. En Ayu, uh, paraplu geloof ik zo'n beetje. Ja, dan een borreltje nou, op, hè? Ja. Dan uh, uh, heb ik vandaag bekendgemaakt dat, dat de mobilisation for environment. Dus de, het mop, hè. Dat is zo'n... Uh, Zo'n uh, uh, ja, zo club die, uh, die alles in de gaten houdt uh, op het gebied van of de natuur wel beschermd wordt en dergelijke. En die dan in het verweer gaan als zij menen uh, dat, dat het fout gaat. Nou, dat vinden ze dus ook van het, uh, van het circuit. Ze hebben al een uh, rechtszaak, uh, hadden ze al lopen, maar uh, ze gaan verder... Uh, okay. En uh, ja, er komt dus weer, een, ook vanuit de MOB komt er een, een rechtszaak aan. Nou, dus dan uh, is het circuit weer even lekker bezig daarmee. Ja. Waar halen die mensen het van... geld vandaan, weet jij dat? Wat zeg je? Waar die mensen het geld vandaan halen om te procederen zo vaak? Ik denk uh, dat ze gesponsord worden, misschien subsidies en donateurs. Okay. Dat denk ik. Ja, dat denk ik Ja, want ja. ja, ja, het is een dure hobby hoor. Daar verbaasde ja. ik me in die uh, coronacrisis ook zo over. Ja, ja. Dus. Ja, ik denk dat daar wel wegen voor zijn. En, en als er genoeg mensen zijn die het heel belangrijk vinden... dan, uh, dan ondersteunen zij dat financieel, denk ik wel. Ja. Maar echt weten doe ik het niet hoor, Ja, dus okay. hang, me niet, hang me er niet dan op. Oké. Okay. <laughs> nee, nou, me. even kijken, want de komende week komen er ook weer uh, inloopspreekuren aan over de parkeerservice. Over het nieuwe parkeerbeleid. Dus uh, er zijn uh, nieuwe momenten gecreëerd op maandag 20 juni, woensdag 22 juni en vrijdag 24 juni. Dan kunnen mensen weer terecht met hun vragen of als ze tegen een probleem aanlopen met het nieuwe parkeerbeleid. En dan kunnen de mensen gaan kijken of ze het dusdanig kunnen aanpassen dat het probleem opgelost wordt. Okay. Dus uh, mensen hou je rustig. He, ga niet, uh, zoals laatst is gebeurd... ...mensen die daar aan het werk zijn... ...gewoon met de dood bedreigen. Zij hebben het niet bedacht. Zij zitten daar alleen maar om te helpen. Dus uh, ja, mocht u nou echt hele grote bezwaar hebben... ...doe dat dan schriftelijk naar het, uh, naar het college. Ja, precies. Ja. Bij, mij, bij mij was het dus ook afgewezen, Dolly. Ja, dat is zo. En, ja, en uh, is raar, nu ineens... Ja, maar ja. nu ineens uh, is het wel weer goed. Ja, precies. Er zijn gewoon wat, wat foutjes ingeslopen... Ja. En, ja, je denkt eigenlijk, ach, het zal wel hetzelfde, dat ze voortgeborduurd worden op het, op het systeem van vorig jaar. Maar blijkbaar, ja. En dat heeft, heeft de wethouder destijds ook gezegd, hè. Van, er zullen ongetwijfeld situaties zijn die niet kloppen, maar die gaan we dan kloppend maken. En ze, ze stelden het zo van, dan gaan we aan de knoppen draaien en dan komt het wel goed. Ja. Nou ja, dus dat hopen we dan maar allemaal. Hè, dat we voor 1 juli, 1 juli ons autootje kwijt kunnen. Ja, ja, ja. ja. En van de bezoekers. Ja, de bezoekers. Nou, ja, die kunnen betalen op, ja. uh, op een bezoekerspas. Ja, dat is helaas overal zo tegenwoordig. Er is bijna geen plek meer waar je zomaar je auto kan neerzetten. Nee. nee. Dan hebben we vanavond een nieuwjaarsreceptie. Hè? We gaan ja. naar de oliebollen vanavond. Ja, ja lekker. <laughs> ja, ja, ja. Uh, die, die jaarsreceptie die, die is om. Uh, hey, hey, ik had het klaarstaan en nu ben ik het even kwijt. Vijf om uur toch, half, half acht uh, begint te, om te half acht. Tot, okay. Ja, tot half twaalf. En uh, nou, dan kun je gezellig een borrel komen drinken en toosten. Uh, ja, met de jaar? mensen die daar <laughs> rond <ronddoen>. Dat zijn <laughs> mensen van, van de gemeente ook. En uh, mensen van verenigingen, stichtingen, organisaties, ondernemers. Nou ja, dan kan je zo'n beetje netwerken en uh, lekker met je, met je glaasje in de rond te lopen. En er zijn natuurlijk ook oliebollen en ik dacht ook andere hapjes. En wij zijn daar ook en wij gaan vanavond uh, uh, interviews houden. Oké. Okay. Filmen en uh, we hebben een, een hoekje met een tafel en uh, daar gaan we ons een beetje presenteren voor de mensen die ons nog niet zo goed kennen. Of voor de mensen die het team willen komen versterken. Nou. Welkom. Hè? Goed, dan morgen, dat is uh, ook een drukke dag, morgen dan, uh, dan ga ik uh, naar de brandweer toe. Ah, <laughs> uh, ja, er ja, is morgen een herdenkingsmoment uh, voor alle brandweermannen die, uh, die zijn gevallen met het uitoefenen van hun vak. Ah, ja, okay. En uh, daar wordt dan aandacht aan besteed samen met nabestaanden, dat is trouwens landelijk. Ja. En niet alle, uh, alle brandweerlocaties uh, doen daar aan mee. Maar uh, Zandvoort wel. Oké. Okay. Uh, ja, dus daar, daar ga ik morgen naartoe. Om dat moment met hen te beleven. En te kijken hoe dat allemaal gaat. En dan uh, moeten we rennen naar de. Ik, of tenminste, ik denk dat ik mijn skateboard meeneem. Want <laughs> oh! Da, ja, vlak daarna om uh, half twee. Dan wordt de nieuwe skatebaan geopend. En ja, jongens, dat is een geweldig ding geworden. Mooi geworden, hè? Ja. ja. Het is hartstikke mooi geworden. Ja. En ik sprak de wethouder daarover en hij zei, oh, maar als ik geweten had dat het zo'n succes was, hij is alweer veel te klein eigenlijk. <laughs> het maakt heel weinig uit wanneer je er langskomt, maar het het er altijd van de, van de, van de kinderen Komt, en van ja, de jongeren. Dat ja, zag ik en ook. sapels ja. wat grotere jongeren die allemaal lekker aan het oefenen zijn met hun skateboard en hun stepje. Ja. Dus ja, morgen is dan de opening en uh, dat, dat gaat heel officieel. Uh, de, de wethouder van Haafden die, uh, die dat allemaal gerealiseerd heeft samen met nog wat andere organisaties natuurlijk. Maar hij heeft het aangestuurd. Uh, die komt dan officieel de opening doen en daarna zijn er, uh, uh, uh, hoe noem je dat ook alweer, uh, demonstraties, daar zocht ik even naar, okay. uh, van mensen die daar heel goed in zijn, die, die komen dingen demonstreren, workshopjes en nou, het, wordt, het wordt één groot feest. En jij gaat ook op de skateboard? Wat ga ik op het skateboard? Op, ja. Nou, ik, ik dacht eigenlijk om, om snel van de brandweercaserne naar de skatebaan te komen. Dan moet ik eigenlijk een skateboard meenemen. Maar ja, ik, okay. ik denk niet dat het slim is, want ik heb er nog nooit opgestaan. Dus, nee, nee, nee, dat nee, zou ik niet en doen. doen. En je valt te <laughs> hard hoor. Ja, dat gaat heel hard. Ik ziet er wel eens voorbij komen. Ik denk, wel handig hoor. Ja, ja, ja. Jongens, dan gaan we gaan wel weer naar zondag, dan laten we zaterdag even achter ons en dan is het natuurlijk toch weer tijd voor die tweede kofferbakmarkt van Zandvoort. Oh ja. ja, leuk. Ja, die uh, ook dit keer weer lekker groot is. Uh, hij loopt helemaal het hele Grashuis Klein en dan de Svaluwe straat in en de Kleine Krocht in. Oh ja. Dus uh, ja, het is natuurlijk ook vaderdag en dan kan je denken wat de een rare dag dan dat het samenvalt, maar... Het is natuurlijk wel zo, als je niet weet wat je voor je vader moet kopen, dan denk ik dat je toch wel, als je even eerst naar die kofferbak, kofferbakmarkt toe gaat, ja. dat je misschien wel iets heel origineels voor je vader vindt. Precies. Ja, dus, ja. ja ik denk wel dat het goed is dat hij uh, er zondag is. Nou ja, die uh, kofferbakmarkt die gaat om 10 uur officieel open en die staat er dan tot vier uur. Nou ja, midden in het centrum. Midden in het ja. centrum. Leuk. Hartstikke gezellig. Ja. De prognoses voor het weer zijn heel mooi. Nou goed. Dan hebben we heel even rust. Maar, dan dinsdag, dan is het afscheid van de wethouders. Oh ja. Oh ja. Ja. Ja, ja. En uh, het, het, het vervelende is eigenlijk. Kan ik het zo gauw terugvinden? Ik kon het niet meer terugvinden wanneer het is en hoe en wat. Maar is ook... we, zijn, we zijn wel uitgenodigd, maar ik, ik kan het bericht niet meer vinden. Dus ik kan jullie helaas niet vertellen waar het gaat plaatsvinden en uh, okay. hoe laat. Ik heb geen idee. Oh ja, waar wel. Het is op het circuit. Het is op het circuit, ja. Ja, ja het is, ineens weet ik het weer. Het is op het circuit. Daar, uh, daar wordt het afscheid genomen van uh, wethouder Van Haafden en uh, wethouder Verheij. Zij uh, treden beide af... Want er komen nieuwe wethouders die zijn ja. voorgedragen door de, door de nieuwe raad. En um, de enige die nu dan blijft, dat is uh, wethouder Bluis. Ja, ja, ja. En dit, en, het, is, ja. Is een, het is een Burnie's house, hè, geloof ik. Juist, ja, daar is het, ja. ja, ja. het circuit. Dus ja, maar ik, uh, helaas, ik, ik ben de tijd kwijt. Ik weet, ik weet het even niet meer, ik kon het niet meer terugvinden. Hey, ik ik, heb ik ga kijken of ik het toeken. kan vinden op internet. Ja, misschien kan jij het vinden, dat ja. je het later even vertelt. Meld ik, ja, ik dat later dat er, nog. Ja, ik denk dat er toch misschien genoeg mensen zijn die, uh, die, die toch misschien even en... een woordje van dank of zo ja. willen zeggen. Weet ik veel. Ja, ja. ja ik in ieder geval wel. Want, ja. Uh, ja. Ja, ja, ze hebben dingen. toch hun best gedaan de afgelopen jaren. Dus, uh... Absoluut, absoluut. Ja, ja, zeker weten. En je kan het ermee eens zijn of niet mee eens zijn, maar ze het hebben keihard raam. gemerkt. Ja. ja, dat is één ding dat zeker is. Ja. Nou ja, daar ben ik een beetje door de, door de week heen, jongens. Nou. Ja, mooi. Want ja, kijk, de, de, de, de, de dingen die gaan gebeuren zo, ja, op straat of wat dan ook. Ja, die, die, ik, ik, heb, ik heb hier wel mijn glazen bol staan hoor, maar volgens <lacht> mij blijft het rustig hoor. Ik, ik, oh. <lacht> dat weet je natuurlijk niet. Hè. <lacht> ik heb nog wel een dingetje, maar dat app ik je wel. Over die strandwallen. Hè? Okay. Over die strandwallen in uh, Vogelsang. Heb ik nog ja, wel een juni zouden we daar naartoe zijn gegaan, hè? Ja, ja, die man die had een afspraak gemaakt, maar vergeten door te mailen aan me. Ah! Dus dan is het een beetje lastig om... Uh, en ik heb een nieuwe afspraak met hem gemaakt, maar dat nou, heb ik niet. hartstikke nog. goed. Dus die, die reportage gaat er ook aankomen. Ja. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Geweldig. Okay. Ja. Oké, okay. ja, we zijn er doorheen, uh, Henry en ja. Marja. Nou, wow. Hartstikke goed weer leuk je te spreken, maar ik zie je vanavond denk ik nog wel even op de Nieuwjaarsborrel. Gezellig, hartstikke <laughs> leuk. Krijg je een oliebol van me? Yes, nou ik ben ja. meer de appelflappen mens. Oh, ik weet niet of die er zijn. Ah. Dat weet ik niet. Ja, ik, ik ga ze niet bakken hoor. Ik, uh, <laughs> ik bak, ik ook ik bak niet. ze altijd veel te bruin. Ja. Jij bakt ze bruin? <laughs> ja, te bruin. <laughs> ik heb in okay. dus één keer oliebollen gebakken. Ik weet niet of ik fout heb gedaan, maar het waren net spruitjes. Oh, ik deed <laughs> vroeger altijd met mijn oma samen. <laughs> <laughs> dus. Nou, tot nou volgende ja. week dan bellen we tot je weer. Tot volgende week en jullie nog een heel fijn programma. Dankjewel Dolly. Doei. Okay. doei. Doei doei. Doei doei. doei. doei. doei. doei. Oké, okay, de Good Good Vibrations van de Beach Boys. Ah, I love the colorful clothes you wear. and the way the sunlight plays upon her hair. Perfume through the air I'm digging up To smile, I know she must be kind ZFM Zandvoort. Luister elke maandagavond om 11 uur naar Play It Loud op ZFM Zandvoort. Tot 1 uur in de nacht kun je genieten van de heerlijkste en hardste hardcore en heavy metal muziek ooit gemaakt. Gedraaid door mij, Marcel van Kuijk. Je weet niet wat je hoort. Ja, we hebben weer Marcel aan de telefoon. Marcel, ben je alweer helemaal geaard in Nederland? Ja, gelukkig wel. Oh, okay. Ik ben gelijk goed voor de leeuwen gegooid de afgelopen week, dus uh, ik ah. ben er helemaal in. Ah. Goedemiddag, he, Marcel. <laughs> Goedemiddag. Hoi. Hé, hey, uh, wat heb jij volgende uh, maandag? Volgende week, uh, maandag, uh, staat uh, Play It Loud uh, weer in het teken van. pas uh, uh, Vaderdag uh, is natuurlijk aankomende zondag. Oh, ja. Dus uh, daar ga ik aandacht aan besteden, nog een dagje later. Uh, dus ja, dan ga ik allemaal nummers draaien die uh, te maken hebben met Vaderdag of met vaders in dit geval of over vaders gaan. Nou, leuk. Dus dat, uh, ja, dat wordt, uh, wordt weer een hele leuke uitzending. Wat uh, toegankelijker dan uh, de vorige uitzending die ik had. Uh, dus ook veel meer uh, ja, rockmuziek, grunge. En ook wel wat heavy metal uh, wordt er gedraaid dus. En uiteraard uh, met de bekende achtergrondinformatie uh, die ik altijd verstrek over de nummers. Ja. Dus het is een, een diepgaande uitzending. Ja. Okay. En ook eentje met een ja, emotionele lading, natuurlijk, aangezien ja. mijn vader er niet meer is. Ja. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja, ja. Dus dat uh, ja, is wel even, even pittig, natuurlijk. Ja, ja dus wel, de eerste keer? De eerste keer, ja, klopt. Ja, het uh, zal even moeilijk worden, natuurlijk, maar. Het waren een ja. zware dag voor mij komende zondag, maar. Nou. Ik ga er in ieder geval uh, een mooie uitzending van maken. Ook een eerbetoon aan mijn vader uh, ja. ga ik uh, draaien. Dus uh, ja, nou. ik heb er weer zin in. Maar nou. geen, uh, geen Kings of Beatles? Uh, nee, geen Kings of Beatles, nee. nee. <laughs> Helaas uh, wat, uh, wat te zacht. Maar uh, mijn vader hield ook wel van wat ruigere muziek. Ja, ik ja. heb bijvoorbeeld Metallica, Led Zeppelin ah. en uh, uh, ook wel wat Crunch en zo. vond hij goed. Uh, en... Uh, ja, wat steviger ook wel, maar niet het allerharde werk, zeg maar. Dus uh, denk niet aan, uh, aan death metal of black metal of zo, dat vond hij allemaal niks. Maar hij vond bijvoorbeeld de band Dream Theater vond hij helemaal geweldig. Ik okay. dat dat zegt. Dus, uh, ja, nee. ja, ja. En Metallica misschien? Ja, met elkaar wat ik al noemde, inderdaad. Dat uh, vond hij helemaal geweldig. Maar natuurlijk uh, Nothing Else Matters ook gedraaid op zijn uitvaart. Ja. Dat uh, vond hij prachtig. En uh, ja, nog veel meer Guns N' Roses. En AC/DC, vond hij ook goed. Dus uh, hij was ook wel uh, van uh, wat stevige uh, muziek. En uh, ja, ik heb hem er ook wel een beetje aan enthousiast gemaakt hoor. Want voorheen was hij daar niet zo fan van. Maar <lacht> dankzij mij was ik uh, of was hij daar weer uh, wat meer liefhebber van geworden. Dus, ja. Ja, vaak is het zo met vaders te moeten wel. Want <lacht> ja. Ja. Dus ze krijgen het toch vaak uh, ja, uh, ja. te horen van hun kinderen. En uh, ja, dat deden ze natuurlijk ook bij mij. Mijn vader uh, liet ook altijd zijn muziek horen. Ja. ik heb ook uh, altijd. Uh, dan hoorde ik de Kings of de Beatles wel. En ja, dankzij hem ben ik daar weer fan van geworden ook. Dus ja. Dat, uh, maar ja, dat, dat komt ook allemaal in mijn informatie voorbij. En uh, ja, het uh, wordt een hele leuke en mooie uitzending. Uh, met veel anekdotes en, uh, en feitjes over muziek en over de vaders. Nou, dus, heel uh, leuk. Ja, ik heb er zin in. Kijk er dan uit, ja. ja. Ja, ik heb uh, hetzelfde ook gedaan toen met moederdag natuurlijk. Ja, Het is, het is dan een beetje jammer dat het uh, dan altijd op een zondag valt en mijn programma op maandag is. Dus ja, dan <laughs> heb ik er een dag later pas mijn ja. aan. Ja, ja. Dus natuurlijk op de dag zelf, maar ja, dat gaat niet. Maar dan zet uh, ik ze nog even een dagje later uh, een extra in het zonnetje. Ja, ah, ja, het duurt het langer toch? Ja, precies. Dan heb je er dat veel op. meer aan. Ja. <laughs> dat bedoel ik. <laughs> Oké, okay, ja, Marcel. Dat is ja, ja. helemaal Dankjewel. Uh, dank helemaal je wel. Succes nog verder met de uitzending. Graag gedaan. Dankjewel je wel ook. Ja. je goed bellen. En uh, we spreken elkaar volgende week. Ik weet niet of ik dan uh, kan bellen. Maar dan uh, stuur ik wel. Uh, dan stuur je een uh, berichtje. Een audio-berichtje. komt het wel bij ons. Ja. Oké. Okay, Heel, nou. Heel leuk. Veel plezier vandaag nog. Hartelijk ja. dank. Dag, Dag Marcel. Marcel. Oké. Okay, dankjewel. Doeg. Doeg.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 Dat was uh, Tina Turen, Private Dancer. En uh, nu Jada van de Pointer System. That boat! And he'd hardly had a hope It's standing there Ribbons in her hair Such pretty shallow With oh, a smile He loves me, he loves me not He loves me not That's what I, I got Taught you all your ABCs Did not, did not, did not, did not now Give me up, give me up, hip Educational Grounding Boom, Sharon she gon' go for the top Shaka sick sick shaka can't tell when to stop Boom, Sharon she gon' go for the top Sick sick sick shaka can't tell when to stop Boom, Sharon she gon' go for the top Shaka sick shaka she can't tell when the stop Easy, daddy. Don't Op verzoek van Maria komt er wat van Joep van het Hek, wat cabaret. De koning, Poetin... En er is. Maar goed, ik zit, ik, zit in, ik zit in die trein en die trein die staat stil. En, en, en, en dan zit je in die trein dan zit je te wachten. En, en u kent het wel. Die, nice. die trein staat stil en dan zit je tussen allemaal van die Hollandse eikels. En die, uh, na een tijdje doen die dan. Dus ik denk: wat is er nou? Ja, kom te laat aan mijn werk. Ik zei, wees blij, man, lul. He? Ja, ze hebben ook allemaal van die, van die, van die, van die gelooide koppen. dat je denkt, man, je hebt ontzettend zeikerig werk, zeur niet, man. En dan, maar weet je, ja, wat doe ik Ik zit ook maar wat na te denken. Ik zit ook maar na te denken over onbenullige dingen. En wat denk ik dan? Ik moet mijn huis opruimen, weet je. Dat heeft iedereen wel eens. Ik moet mijn huis opruimen. En ook echt opruimen, hè? dus niet de stapeltjes verplaatsen. <lacht> Nee, echt leegmaken. Gewoon al die ongelezen boeken, al die nooit beluisterde cd's, al die je, al die oude kranten. Huppakee, opera, opera willig. Maar hoe krijg je huis leeg? Ja, je kan een feestje geven en een zoon van Dries Roelvink vind ik ja. Voor je het weet, zat zijn vader in een gele zwembroek bij jou op tafel te zingen. Ja. Nee, ik kan ontzettend goed over onbenullige dingen denken. Bijvoorbeeld Willem-Alexander, daar kan ik heel goed over nadenken. Nou, Willem-Alexander, die kennen we allemaal. Je weet, die heeft een nieuw huis, die heeft een nieuw vakantiehuis in Griekenland. En dat vakantiehuis, dat is vrij geestig, vind ik, ligt naast het vakantiehuis van Poetin. En nu heeft hij om zijn tuin, heeft hij een heel groot hek laten plaatsen. Want hij is bang dat die Poetin op een gegeven moment de tuin in komt en zegt, dat is mijn barbecue. Daar is hij gewoon bang en ze tegen Poetin, nee, dit is mijn barbecue, staat in mijn tuin. Zegt Poetin, ja, maar ik kan hem zien vanuit mijn tuin en is hij van mij. Lame. Maar goed, weet je, dat is... Nou, maar waar ik zo vaak aan denk, die mannen, het is dus ook het, het vakantiehuis van Poetin, die mannen vieren naar vakantie, dus die hoeven niks te doen. Kijk, als dat werk zijn, dan moeten ze tegen elkaar, hey, Poetin, gaat de lul, hey, hey. Ja, dat moeten ze doen. Maar als ze vrij zijn, kunnen ze gewoon niks doen, kunnen ze een biertje drinken. Misschien drinken ze ook wel een biertje. Ze hebben wel een keer een biertje gedronken. Het was een van de meest gênante momenten in Sochi. Een van de ergste momenten van 2014, dat onze koning een biertje ging drinken met die dictator. Dat was echt raar. Ik bedoel, niemand had iemand gestuurd. Obama had zijn werkster gestuurd, Angela Merkel, die, die, die, die had er een tuinman geloof ik gestuurd. Hollande alleen zijn integraal helm. Ik bedoel, niemand had iemand gestuurd. En, en, en wij, wij waren bang voor onze exportpositie, dus wij stuurden Rutte, de koning, de koningin en Camille Eurlings. Nou, daar neem je dat niet meer het godverdomme serieuze, jongens. Als dat vers geschilderde molenpaard ook mee mag, dan is wel wat aan En die zat op de heenweg door te googelen wat betekent KLM. Kan lang mee, dat viel tegen. Maar dan, dan, dan. Nee, maar het is toch verschrikkelijk dat wij onze koning een biertje hebben laten drinken met een dictator. En dat doe je toch. Te... Kijk, die, die Maxima maakt er niks uit. Die is het van huis uit gewend. Maar voor die koning, voor die koning ga je dat we doen jongen. Nee, die koning heeft natuurlijk ook andere zorgen. Die, heeft ook andere zorgen. die jongen die moet nu ook weer een paar paleizen verbouwen voor 80 miljoen. Omdat zijn moeder er een peringzooi van gemaakt heeft. Ja, godverdomme, nooit even naar de gamma. Weet je wel, nee. nee niet op de brommer. Want als ze die helm zet, dan gaat het gat zo naar de kloten. Weet je dat, gezaakt. Die man die staat erover na te denken. Waar doe ik het buitenkraantje? Die man heeft vlaggen. En dan staat hij in dat vakantiehuis en dan kijkt hij naar buiten. En ziet hij op een gegeven moment ziet hij die Poetin over het hek klimmen met een paar separatisten. GELUIDEN. Ik zeg tegen hem, wat doe je dan? Hij zegt: nou dan bel ik meteen de rijdende rechter. Dat weet ik wel. GELUIDEN. Ja, of, of, of, of. Of hij springt in zijn speedboot. U weet, onze koning heeft een spoedboot, dat weet u. Onze koning heeft een spoedboot van acht ton. Dat is heel geestig. En waarom? Omdat zijn andere buurman is Sean Connery. En even voor de jongeren, dat is de eerste James Bond. Daar wil hij toch een beetje indruk op maken. Hè? Ja, het is toch een klein zo van prins Bernard zou ik maar zeggen. Er zit toch wel iets proleterigs in. Hè? Vind ik het wel lekker om met zo'n spoedboot en zo'n lekker wijf achterin... en dan zo... op die Middellandse zee tussen die vluchtelingenboten door... En dan weer bij een van de kersttoespraken van de autocue gaan stamelen dat we niet allemaal selfies zijn. Waa! Nee, we moeten allemaal een spoedboot flikker toch op, dikke. Pakken. Ja, het leukste wat die spoedboot is, die spoedboot, die heeft oranje stoelen. Dat is nog niet zo erg, maar die heeft die zelf gekozen. Dat vind ik zo zielig. Dan zie ik ook hoe dat is gegaan ik heb ik zo'n fantasietje ik heb je zo'n zo zo jachthaventje dan nou, denk ik maar even van Paterswolde weet je zo'n zo zo tochtig hoekje bij zo'n plast. Wat, weet je. ja of nemen jullie dat wel serieus nee zo nee en dan is dat zo'n zo, zo, zo, zo, zo, zo zo jachthavertje. En dan komt hij dan zijn boot ophalen. En dan staat er zo'n meneer. En, die, en die, ja, die moet afgerekend worden. Die zegt, gaat u pinnen, majesteit? En dan ze zegt hij, nee, ik heb het contant. Want mijn volk heeft de aanlegstijger al betaald. <lacht> en dan zegt Maxima, ja, volk is een beetje dom. En, uh, <lacht> en, dan, en, dan, en, dan, en dan moet hij alleen de kleur van de stoelen nog kiezen. En dan staat zo'n man met zo'n waaier kleur. Dat, dat, dat beeld. En die man is natuurlijk ook nerveus, die heeft de avond ervoor geoefend op zijn vrouw. En zijn vrouw is gewoon een hele nuchter die zegt: haal het oranje eruit, maar je staat voor lul, Henk. Je staat voor lul. Ja. En dan zitten alle kleuren erin, behalve oranje. En wat zegt de koning? Heeft er al nog eens ja. En dan moet ik, dan moet ik, dan moet ik aan, aan Van Persie denken. Als ik oranje hoor, moet ik Van Persie denken. Dus dan zeggen. wat heeft dat met Poetin te maken? Moet jij eens kijken hoe ik dat red. Ja. Nee, nee, ik kom naar van, van Persie. Van Persie is voor mij de man van 2014. En waarom is hij de man van 2014? Omdat hij dat geweldige doelpunt heeft gemaakt, dat kennen we allemaal, tegen, tegen de wereldkampioen. Hè? Tegen, op dat moment was Spanje de wereldkampioen. En u weet nog hoe we weggingen. We gingen naar Brazilië. En, en nou, de hele stemming in het land. We hadden daar niks te zoeken. Het was een café-eloftal. En Louis was een lul. Louis, wat ben jij, jouw oh, lul? Het hele land. Oh, Louis, wat ben jij, jouw oh, lul? Vooral die jongens van VI Oranje, weet je wel? Die dikke snor die zelf nog een voetbal heeft bij Veendam, dus die weet wel waar hij het over heeft. En die, en die gijp helemaal stoot van de antidepressiva. En die, en die kieft van: hé, hey, waar is mijn sneuze? Ja. Maakt dat allemaal niet uit, maakt dat allemaal niet uit. Maar toen kwam, Louis, en toen kwam Louis, en Louis is natuurlijk toch een beetje mijn held, die kwam met een ander systeem. En daar hadden die bejaarden helemaal nooit van gehoord. Die hadden sinds Otoloze Zondag nooit meer anders over voetballen gedacht. Oh, ander systeem, ander systeem. Oh, oh, oh. En toen kwam die schitterende Amsterdamse paas van Daily Blind. En toen kwam die prachtige kobbel, die schitterende duik van Van, van Persie. Moet, moet ik hem voordoen of zeer ik? En die, die schitterende duik. En, toen, en nou ja, dat was natuurlijk het doelpunt. En, en ik denk dat we die, die duik die moeten we in bron schieten. Die duik die moeten we verenigen. daar moeten we een van maken. Daar moeten we kunst van maken. Een, een prachtige foto. En die moeten we de Flying Dutchman noemen. En nee, Dat ben ik serieus. En die moeten we sturen naar Poetin. <lacht> en dan moeten we zeggen. Poetin, dit is de Flying Dutchman. En die krijg je van ons. En uit solidariteit met de slachtoffers van de MH17 doen wij in 2018 bij jou niet mee aan de WK. Lul? Dat moeten we zeggen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. We doen namelijk toch niet mee, maar dat het vast gezegd. Dat is lul. We komen nog niet langs de apen van Gibraltar, man. Nee, nee, nee. Die postbodes uit IJsland waren te sterk. En die Hiddink die zat langs de lijn, die is helemaal de weg kwijt. Heb terecht, weet hij veel man. En dan doen we niet mee. En dan, dan, dan, dan, dan, dan zegt Poetin voor jullie een ander. En dan gaat er een of andere oliestaatje meedoen. En dan laat hij bladderken. Dat is de beroemdste dementen van de hele wereld. Ja. Die moest een minuut stil zijn voor, uh, voor Mandela. was daar elf seconden klaar. Dan verzin je dat gewoon. de hele wereld keek toe na elf seconden. Ja, mooi geweest, mooi. Ja. Die, die Mandela lag in zijn kist, die dacht: Nou, als ze ook zo met mijn gevangenisstraf waren omgesprongen. Hè? <lacht> en Blatter ze later: Ik wist helemaal niet dat ze naar Arjen en ook een eiland hadden genoemd. Weet je? Dat, dat is die voor mij. Ik, zit in die, ik zit in die trein, ik zit in die trein. En ik zit na te denken. En ik. ik, ik, ik er komt een conducteur binnen, en die conducteur zegt: Mag ik de plaats bewijzen, alsjeblieft. En die kerel praat zo bekakt, man. Ik denk: Dat ze helemaal geen conducteur. En ik kijk eens, goed, ik denk, dat is onze minister van Justitie. Dat is Ivo opstelte man. Ik zeg, Hij, Ivo, jij bent toch helemaal geen conducteur? Jij bent Ivo Opstelten. Ja, dat zijn ze in de vorige coupé ook al. Zal ik in de war zijn, joepie? Ik zei, ja, ik denk het wel. Ik zei, nou, dat heb ik anders nooit. Ik, ik zit in die trein. Ik zit na te denken. En, en ik wil spanning in mijn leven. Ik wil gewoon spanning in mijn leven. Ik ben 60 Ja, je ziet het niet, maar ik ben wel. En, en, en, en, nou, en er is toch wel weer een beetje spanning. Want ze zijn weer aan het schaatsen. Hè? Daar ben ik zo blij om, dat ze weer zijn gaan schaatsen. Ze, en, al Eind september zijn ze begonnen. En tot half bij schaatsen ze. Oh, dat vind ik zo lekker. Dat je de tv aanzet en dat je ze gewoon ziet schaatsen. Het maakt niet uit wie, maar ze schaatsen. Oh, oh, zie je die, die kramer en die wust. En uh, al die andere idioten erachteraan. En voor die lege tribunes. Oh, ik vind dat zo spannend. En vooral als Jonen er gaat zegt dat het heel spannend is. Dat vind ik het toch spannend. Hè? Oh, en er staan er een paar van die, uh, van die oranje werklozen. Die staan dan te zwaaien op de tribune. En dan zwaai ik altijd maar terug. als vind ik het ook zie Oh, ik vind het zo spannend. Oh, en zeggen mensen... Ja, maar het zijn hele belangrijke rondjes. Want daarom wonnen we in Sochi alle medailles. Ik zeg, ja, we wonnen omdat er verder niemand meedeed. Het is net korfbal. We hadden zo de medailles kunnen laten uitreiken door Wilders. Er dus zat toch in buitenland ertussen. Ik <lacht> Ik zit in die trein, ik zit na te denken. Ik denk opeens na over mijn kleinzoon. Ik heb een kleinzoon en die is vijf jaar oud. En mijn kleinzoon die zit in Amsterdam op een school waar ze geloven. U zult zeggen, hoezo? Waar ze geloven? Nou, die ligt vlak bij zijn huis en dan geloven wij het ook wel. <lacht> en... Uh... Ik bracht hem laatst bed en ik bracht hem laatst bed een kleine bannetje. En toen zegt hij tegen mij, opa, God heeft de wereld geschapen. Ik zeg, wie zegt dat? Hij zegt, juf. Ik zeg, dan is het zo. Ja. Ik denk, ik ga in die relatie niet lopen klootzakken. Ja. Toen kijkt die man en die opa, wie heeft God geschapen? Van het je hè, nadenken. Dan... Ik zeg, ja, God was er al. Ze hij, opa, je begint toch niet nu al te dementeren? Is ik zei tegen God was er al. En Dan kom je daarbij. Ik zei: Ja, dat is zo. En zo kom je daarbij. Ik zei: Ja, miljoenen mensen zeggen dat. God was er al. hij zei: Nou, opa, de miljoenen mensen kunnen het zeggen. Maar ik ben vijf en ik geloof het niet. Ik zit nu slapen. Ik, ik zit in die trein, ik zit na te denken. Tegenover mij zit een, een vrouw, je, je kent het als een vrouw van de jaren vijftig. Die een beetje zo. Pff, ken je dat? Die. die pff, ken je Zo een jaren of vijf met zo'n natte snor. Die zo, pff, die zo. Ken je dat? Die zo lekker door overgang zit weg te waaien. Ken je dat? Zo, en, en, en vroeger deden vrouwen daar een beetje voorzichtig mee met die overgang. Maar tegenwoordig is het. Laat maar zien dat je in de overgang zit een meid. Laat het maar zien, hoor. Bij het leven hoor. Pff, dat in de trein, dat ik denk, zal dit dan een spoorwegovergang zijn, weet je wel? <racht> Wacht tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een opvlieger komen, weet je dat van... Ja, maar weet je, dat die vrouwen zo bezig zijn met die overgang... dat komt door een documentaire die afgelopen maart op televisie is geweest. Er is een documentaire op televisie geweest... en die was gemaakt door een mevrouw. en die ging over de overgang. Nou, niet over de overgang, die ging over haar overgang. En voordat die documentaire werd uitgezonden... kwam die mevrouw die, die documentaire al een beetje aankondigd op tv. Daar dus was iets van de rammen. dat mokkel, echt waar. En dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan zette hij het tv aan... en of het nou bij de bejaarde van Max was... of bij Pauw en Witteman, dan zaten mijn zoon en ik op de bank... En dan en zei mijn zoon, Papa, godverdomme, er is die overgang, zeg weer ja, En dan ging dat mokkel zitten en zei: Ja, de overgang. heeft heel veel bijverschijnselen. En dan keek ik zijn, en zat mijn zoon al zo, zo, zo, zo. Opvliegers, depressies, je drijft s'nacht je bed uit. Een oh, goddroge poes. En toen zei mijn zoon, papa is die poes al geweest. Dus, oh. Ja, maar ze zei het, hè? Ze zei het, hè? Ze zei, ik heb een goddroge poes. En vroeger ze, zei een vrouw dat heel voorzichtig tegen de huisarts. En zo zacht dat de wachtkamer het niet kon horen, weet je wel. Dan zei ze die dokter, ja trouwens, hier beneden, uh, Maria Kaakje. Weet je wel, zoiets. Zoiets. Doods later nog door die, door die, door die wachtkamer moeten de wachtkamer zeggen zo Annie wat hoor ik nou? Goddroge poes, goddamme! Maar nu niet man, tegen Paul Witteman ik heb een goddroge poes! Dat was het op het moment dat Witteman dacht nou nok ik hem heet ik heb een goddroge poes! Dat zei ze En daarna kwam er nog een hele riedel achteraan ze had geen zin meer om te neuken! En de man wou helemaal geen seks meer met haar. Hij had gelukkig nog wel een vriend die af en toe even met de brommer door de zara wilde. Aanbouwen. Ja, maar weet je wat het probleem is? Weet je wat het probleem is? Ik ben al jaren de cabaretier die altijd afloopt lopen. Ook hier in Groningen zeker. Even een biertje drinkt met, met, met het publiek. En dat vind ik ook gezellig hier beneden. Altijd leuk. Maar nu ik de leeftijd van de vrouwen zie, ik durf niet meer jongens. Ik durf niet. Ik weet niet wat ik aan die bar moet zeggen, weet je. Hallo, gaat het een beetje? Weet je, dat soort dingen ga je zeggen. En het worden geen geile praatjes meer, het is verschrikkelijk. Ik stond vanochtend bij een boekhandel, komt er een vrouw binnen. Ik zei, ja, ik hoorde jou binnenkomen. Nou, dat soort dingen. Ja. Ik zit in die trein. Ik zit na te denken over 2014. En ik moet toch nog een keer denken over mijn vriend. Met de ingelijste instapkaart die jongen die in het vliegtuig naar Amsterdam zat... op het moment dat het vliegtuig naar Parijs neerstortte. Toen zat hij... boven de oceaan... en het vliegtuig uit Parijs... kwam op het journaal. En zijn vrouw hier in Nederland, die zag dat. En die wist niet dat hij in een ander toestel zat. Dus die belde zijn secretaresse... En zei, hij zit toch in dat toestel in Parijs? En zijn secretarisse wist ook niet beter. En ze zei, ja. Daar zit hij in. En toen heeft ze nog gebeld met de luchtvaartmaatschappij. En de luchtvaartmaatschappij zegt op dat soort momenten altijd... wij mogen op dit moment geen mededelingen doen. Wij komen morgen pas met een lijst met namen. En toen ze dat gezegd hadden, toen wist ze het zeker... Ze is naar huis gegaan en ze heeft iedereen gebeld, de familie, de vrienden. En die zijn allemaal gekomen en ze hebben om de grote tafel gezeten. En ze hebben zo ongescheneerd ze te janken. En ze hebben zo ongescheneerd ze te zuipen. En ze hebben ook gelachen en anekdotes verteld over hem. En ze hadden een foto van hem neergezet, weet je wel, zo'n wintersportfoto met zo'n vaccintje erbij. En alles wat vroeger kut aan hem was, was opeens leuk. Hij ging veel vreemd, maar hij had wel smaak. En opeens werd het dak. En wat kon hij zuipen, dat kreeg ik gewoon verdomme. En er werd gelachen en gedaan. Door de tranen heen. En de kinderen die zaten op de grond. En die keken elkaar aan. En die zeiden, papa, papa. Papa komt nooit meer terug. En straks om half twee ging opeens een sleutel in het slot. Surprise! GELUIDEN. En de hele familie schrok zich dat En iedereen begon te schreeuwen. En iedereen begon te dansen. En iedereen begon te juichen. En het kon niemand ene fuck schelen... dat er op dat moment een vliegtuig naar Parijs... in de oceaan achter te verzaken. Want die kenden ze niet. Dat waren Fransen, dat waren Amerikanen. Nou en hun vriend, hun zoon, hun broer, hun man was terug. Iedereen danste. Alleen mijn vriend danste niet. En later zei hij ook waarom. Toen ik het aan hem vroeg, ik zei hij: Ik kan het, niet uit hij zei, ik kan het wel uitleggen. Het had te maken met het moment waarop ik binnenkwam. Ik kwam binnen en iedereen was blij. Iedereen begon te gillen, iedereen begon te schreeuwen. Ook mijn vrouw. Mijn vrouw was verwonderd, mijn vrouw. Die was buiten zinnen. Hij zei: mijn ik te goed, ik ken het te lang. Ik zag bij haar toch ook in één tiende seconde een hele kleine teleurstelling. Die had toch in die vijf uur dat ik dood was een nieuw leven zitten boetseren. Dat was gewoon duidelijk. En natuurlijk heeft ze dat later allemaal ontkend, dat kring Maar het was zo. Hij zei de volgende dag ging ik naar mijn werk. En wat ik al zei, toen werd ik ontslagen. En toen is mijn vriend weggegaan en niet naar huis gegaan. En waar die wel heen gegaan is, dat weet niemand. Mijn vriend is vijf jaar zoek geweest. Mijn vriend heeft vijf jaar niet één gulden gepind. Zodat hij niet te traceren was. En na vijf jaar kwam hij terug. En zei iedereen, waar was je? Hij zei hij, doe dat het?" Hij zei het niet. Hij zei het niet tegen zijn vrouw. Hij zei het niet tegen zijn kinderen, niet tegen zijn vrienden. Hij zei het zelfs niet tegen mij. Terwijl ik het wist, want ik heb de hele vrouw verzonnen. Maar hij zei het niet. <lacht> en toen zei ik tegen hem, je bent vijf jaar weg geweest, Lou. Wat heb je die vijf jaar dan nou gedaan? En toen keek ik naar hem, zei hij, niks. Ik heb helemaal niks gedaan. Net als jij... En daar heeft hij gelijk in. Maar we doen ook niks. Allemaal. Ja, we praten en we zitten. En als er echt iets gebeurt en zegt, ja, ik deed ook niks. Nee, ze geloof we doen ook niks. We hebben elke avond een talkshow. Heel veel talkshows. Misschien moet ik daar ook maar mee eindigen. Eindigen met waar ik mee begonnen ben. Knevel en van der Brink. Wat is de vraag? Daarin is iets gebeurd wat ik denk ik het ergste vind van afgelopen jaar. Bij die Knevelen van de Brink... zat een meisje. En dat meisje was een zusje... van een van die... van een jongen die omgekomen was... bij de MA17. En ze zei Knevel tegen dat meisje... en dit verzin ik niet... hoe denk je dat je broertje eruit zag na een val van 10 kilometer? Dat... dat dat zei hij. En toen zei het meisje in de paniek: Sorry, wat is de vraag? En toen herhaalde hij het. En, en ik zat thuis, en ik denk: Dit, dit vraag je niet aan zo'n meisje, man, idioot. Dit vraag je aan de vader van Maxima, als een kenner. maar dat vraag je niet aan zo'n meisje. Ja, die moet nog wel even blijven leven, die oude. Godverdomme. Hij was laatst bijna dood. Ik denk: Daar gaat nog over als ik heb tegen Willem-Alexander gezegd: je gaat daar kerstmis vieren en je houdt hem in leven, hè, pak Als jullie komt in het tweede uur. Ja. En, uh... en uh, Wat wij straks in tweede uur hebben, dat uh, doen we na het journaal en uh, dingen. Oké. Okay. In de stad Schouwburg en de film is. Daar heb je een wachtrij. Omdat de verkoop van de kaarten van Theo...